Vier uur, onderduift Nederwit met het NOS-journaal. Burgemeester Wolfse van Utrecht heeft tijdens een raadsvergadering zware politieke schade opgelopen. De raad nam diep in de nacht een motie van treurnis aan... gesteund door Wolfses eigen partij, de PVDA, en de andere coalitiepartijen, GroenLinks en D66. Ze vinden dat de burgemeester grote fouten heeft gemaakt in de affaire rond een weggepest homostel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 Achtzuster, Astrid de Jong. Welkom bij de tweede helft, oftewel het derde uur. Oftewel, zeg maar, nog, uh, ja, nog, twee, ruim, nog bijna twee uur te gaan in deze aflevering van Nachtzuster. Betekent dat we hopelijk alle vragen nog gaan beantwoorden. En daar heb ik je hulp voor nodig. En dat kan via diverse wegen, namelijk via 0800-1121. Maar je kunt ook altijd mailen naar omroepmax.nl je kunt uh, twitteren via apenstaartje nachtzuster. En je bent van harte welkom op de chat. En die bereik je via de URL www.nachtzuster.net. Maar acht bellen is toch ook wel zo simpel. Hè? En het kan gewoon 0800 1121. Even kijken welke vragen er nog niet beantwoord zijn. Doortje wacht nog op een antwoord over het wasbolletje. Waarom de maataanduiding daar niet duidelijker op staat. Want je kunt het helemaal niet lezen, zegt zij. En daar zit wel wat in, want het staat er dan zeg maar in plastic ingestanst. Maar eventjes aangeven hoe, waar de maataanduiding precies zit... dat doen de meeste fabrikanten niet. Waarom niet? 0800-1121. Marcel die kan nog wel een aanvulling gebruiken... op zijn verhaal over de N200, de Haarlemmerweg... waar ter hoogte van station Slotendijk een stoplicht verkeerd staat afgesteld... waardoor er een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat. En hij heeft al verschillende malen de politie gebeld. Ik kreeg uh, net via de mail nog een uh, berichtje binnen. En dat vond ik uh, nog wel een hele mooie aanvulling. Even kijken of ik hem er zo... Nadine die zei van... Marcel moet even dreigen met een klacht bij de ombudsman. Geen ambtenaar die niet hyperactief wordt als hij het woord ombudsman hoort. Nou, dat zijn goede tips. Misschien heeft er nog iemand een tip voor Marcel... hoe hij uh, iets kan doen aan deze gevaarlijke verkeerssituatie. Um, even kijken. Hans die wil nog graag tips voor zijn uh, psoriasis. Oftewel hele droge voeten en insmeren is al genoemd, zonneschijnen is al genoemd... maar als je nog huistuinen en keukentips voor hem hebt... dan kan dat ook 0800-1121. En dan die vraag van Hans hè, tegen het einde van het vorige uur. Waarom mag een hond bijvoorbeeld niet vrij jagen op hazen en vogels... zoals de natuur hem dat dirigeert, maar mag een kat dat wel? Laten mensen s'nachts gewoon hun katten buiten... zodat ze thuis kunnen komen met dieren? Zijn katten meer waard dan andere dieren? Ja, Het is een beetje een filosofische vraag, maar als je een mening over hebt... dan kun je nog bellen naar 0800-1121. En dan is het inmiddels vier uur geweest. En dat betekent bij Nachtzuster tijd voor disco. Gloria Gaynor is dit. And I will survive. Survive was dat van Gloria Gaynor 0800 1121 roep ik gewoon nog maar een keer. En dat betekent dat ik eigenlijk wil zeggen dat je daar gewoon naartoe kunt bellen. Ja, want dat is de bedoeling van dit programma, dat jij praat. In dit geval meneer Van den Burg. Goedenacht meneer Van den Burg. Nee, Van den Berg. Oh, Van den Berg. Dag meneer Van den Berg. Uh, ja, uh, het gaat over dus, uh, hoe heet het, die groenten, die prijzen. Ja. Het is dus zo die... Uh... Blikgroenten of diepvriesgroenten, die werd ook hier zo, ik uh, bel dus vanuit Hogeveen, ja. bij Lucas Aardenburg uh, ingevroren. En dat ging dan op contractteelt. Op wat? Contractteelt. Ja? Een zogenaamde grove tuinbouw. Oh. Dus laten we zeggen, een bosje peen, ja. dat is dus uh, ja, veel werk om een bosje te maken. Ja. Sterker nog, er zijn haast geen mensen die dat echt goed kunnen. Nee. En uh, het andere wat gebeurt met die grove tuinbouw... Ja. dat is dus voetbalvelden ongeveer vol met peentjes. Ja. Dat is ook een ander soort peen met een rond puntje. En die worden dan gewoon zo in, ja, in rijen gezaaid. En die worden dan ja, ook uh, ja, met grote machines bewerkt. En dan gaat op een gegeven moment, als de tijd daarvoor rijp is... maar ook met andere woorden, de fabriek die dat gaat verwerken, die heeft de tijd voor, ja. die heeft de ruimte voor. Dan worden ze in grote hoeveelheden eruit gehaald, min of meer een klein beetje schoongeschud, En dan gaat het zo in grote containers, ja containers, nee grote vrachtwagens, gaat dat naar België. En daar heb je dus een, ja, een hele installatie die ze wast en doet en klaarmaakt voor de fabriek. Oh. Om in te vriezen. En uh, er was het vorige keer... Uh, en dat is natuurlijk ook met andere groenten zo... Hoor, waar het uh, mee gebeurt. Bijvoorbeeld uh, uh, de spersiebonen. Ja. Die werden vroeger... Uh, nou, vijf of zes keer wel geplukt... bij de mensen thuis. Tegenwoordig is het zo. De spersiebonen hebben ze zo geselecteerd... op soorten die klaar zijn... op een gegeven moment... allemaal tegelijk. ja. En die worden dan, ja, met een grote machine, s'morgens beginnen ze. En die machine die haalt alles eraf, waar normaal misschien wel honderd mensen zaten te plukken. Doen nu één machine het netter en sneller, in, in een dagje tijd. En dan is alles weg. Oh. Dus s'morgens zie je nog een groen veld met spersibonen en s'avonds is het het borveld. En dan het, zitten uh, ze allemaal in een potje. Hm? Dan zitten ze met z'n allen in een potje. Ja, ja daar gaan, ja, gaan ze naartoe. Het is vaak ook dezelfde dag nog verwerkt. Ja. En als het naar de veiling gaat, dan is het zo vandaag plukken en morgen brengen. Ja. En dan met de grociër en andere dingen. Dus dat is een veel langere weg, dat is één. Maar het is dus ook zo, het is veel ja, efficiënter en groter gemaakt. Ik krijg een beetje honger van het gesprek. Hm? Wat? Ik krijg een beetje honger. Ah, nee, toch. Ik ja, heb ze in worteltjes. En dan was het dus nou, dat is al lang geleden en dat heb ik ook wel eens een keer proberen... Commentaar op te geven. Ja. Toevallig. Ik denk, nou, nou vind ik het te bom worden. Want men zegt altijd maar van alles over tuinbouw. Terwijl, en, en, en landbouw. Terwijl ze er, nou ja, helemaal niks van weten. Want die mensen slapen allemaal nog. Ja. Uh, aardappels. Dus zetmeel. En suikerbieten. Ja. Het is alle twee ook ongeveer hetzelfde. Het is een contractteelt. Ja. Met die verstanden dat. Uh, ik dacht bij alle twee, de boer aandelen moet hebben in de fabriek, in de zetmeel of in de suiker. De, de, de CSM is dat geloof ik. Oh. Een fabriek moet hebben. Nou. Dan mag je gaan leveren. Maar uh, dat leveren gebeurt uh, gewoon uh, niet dat je maar eens mag brengen wanneer je het wil. Nee, je krijgt... ...bericht wanneer je gaat leveren. Nou is het dus zo... ...een boer... ...die heeft als een boerderij... ...maar zijn land is ergens verder. Yeah. En vooral eigenlijk alle twee... ...dat zijn hele grote... ...fabrieken... Want ...dat zijn echt fabrieken... ...die werken dag en nacht door. Maar de levering is ook dag en nacht door. Dus er worden s'nachts... ...midden in een, ...nou ja, in het donker zeg maar... Met GPS-systeem worden dus de bieten of, het, ja, de, bieten of de aardappels worden opgehaald. Yeah. En dat gaat dus door zo ongeveer tot het oude jaar. Vaak ook nog over in, ja, in het oude jaar. Dus het is, een, ja, het zeg je misschien niks, maar het is natuurlijk zo... Een ADS kan een chauffeur niet vinden. Dat zijn dus die grote vrachtwagens waar toen ook over commentaar over wordt. Ze gaan allemaal een verschillende kant heen. Ja, er zijn ook uien die vervoerd worden en andere dingen. Maar uh, die suikerbieten gaan daar, ik dacht, naar twee plaatsen. Ja. Dat is toen ook gezegd. Dat weet ik inmiddels hoor, volledig. Ik ben helemaal into de suikerbiet. Ja, maar, maar, maar die suikerbieten... Wist u dan ook dat daar dus een, ook een contract voor was, zeg maar? Nee. Dat een boer dus een, een, echt duizenden van A moet hebben in de fabriek. Dat... Uh, je ook nog hebt dat het uh, echt op, de, op het uur ongeveer aangeleverd moet worden bij de fabriek. En dan, ja, wordt dat in een hele grote diepe put gestort, nadat het ja. eerst gewogen is. Ja. En ja, ik, er... ja, ik vind het op zich echt heel interessant, alleen het heeft helemaal niets meer met de vraag te maken. Nee, maar dat was wel over het oude. Ja. Nou, goed, dan heb ik een, heb ik een vraag ja. en dat is echt een serieuze vraag. ja Ga je niet lachen? Nee. Het bestaat. Oh, dan moet ik, en, ik toch lachen. En het is eetbaar, maar ja. het is aarde. Jo. En dat, dat komt, geloof ik, in 26 landen komt dat voor. Mijn vraag was alleen, heeft iemand dat ooit zo hier in Nederland gegeten? Of, zeg iemand van nou, ik ga naar Brazilië of zo, en daar... Nou ja, daar komt het voor. Maar meneer Van den Berg, even voor mij. U heeft gehoord van eetbare aarde? Ja, nou ja. Ja? Het staat ook wel ergens. Ja, misschien in. Nou ja, goed. In dat ding hoor je dat? Ja, weet ik niet. Ja, in Google of zoek maar op. Oké. Ja? Ja, eetbare aarde. Eetbare aarde. U, u heeft ervan gehoor, gehoord? Ja, ja, ik weet dat het bestaat. Maar hoe weet u dat dan? Uh, ik heb het zo eens gelezen, dacht ik. In een, ah. uh, een atlas. Ik geloof zelfs in 26 landen. En het is dus, uh, ja... Ik heb ook wel een voorstelling ervan, van wat het eigenlijk is. Hmm. Maar dat weet ik dus niet zeker. In een groot oerwoud kunnen dus bomen of hele stukken van een oerwoud omvallen ja. en bepaalde bomen, die zijn ja, zeg maar met vezels of zo, die wel, wel aardig zijn, die worden dan als het ware een soort zuurkool zeg maar, geconserveerd mm. en op een gegeven moment worden die dus door indianen of zo tevoorschijn getoverd. Oké, okay, maar en die gaan ze dan opeten? Er is een eetbare aarde en u wilt graag weten of iemand het alles geproefd heeft? Ja. Oké, okay. ik, ik ga mijn best doen. 0800-1121. Er is vast wel iemand in Nederland die nu luistert die dat wel eens gegeten heeft. Ja. Als het bestaat. Ja. Ja. Dank u wel, meneer Van den Berg. Ja, liefje danken. Oké, okay, tot de volgende keer. Ja. Dag. dag. Uh, 0800-1121. Kasper? Ja. Goedenavond, Kasper. Hallo. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik nog nooit aardig heb gegeten. Nou, belachelijk. <laughs> ja, ja. ja, ik weet waarschijnlijk niet wat ik mis. Maar um, <laughs> ik, ik bel nog even over die, die honden en die katten. En ik heb er wel een misschien een, een nuttige, in ieder geval een wat zakelijk antwoord op. Ah, en dat fijn. is dat um, dieren ja. in het recht als dingen behandeld worden. En dat klinkt heel onaardig. Mm -hmm. Maar het is wel zo. Dus er is juridisch niet heel erg veel verschil tussen een kast en een hond of een kat. Snap je? Nee, maar ik mag mijn kast wel gewoon buiten laten s'nachts. Ja, dat klopt. Ja. Maar, je mag, uh, maar die, die regels die er zijn, ja. die zijn gewoon puur gebaseerd. Kijk, ten eerste zijn er, bij mijn weten, uh, uh, niet zoveel wettelijke regels om een hond uh, al dan niet buiten te laten. Tenzij het expliciet verboden is. En dat is gewoon omdat mensen er dan overlast van ervaren. Ja, maar is dat, is gewoon, dat is bij katten ook wel, wel zo. Reden. Ja, en van katten, dat is een beetje, ja, het klinkt misschien wat flauw... maar dat is gewoon geaccepteerd dat die beestjes buiten lopen. En van honden wordt gewoon veel meer overlast ervaren. Maar um, je kunt, dat is eigenlijk mijn hoofdpunt, je kunt niet zeggen... een kat heeft recht op en een hond heeft recht op. Katten hebben nergens recht op, dieren hebben nergens recht op. En dan weet ik wel dat er... Um, ik bedoel het niet onaardig, hoor, maar ik bedoel gewoon puur hoe het juridisch is... Ja. Hè? En het is, um, het is de, de regels die er zijn. Er zijn natuurlijk wel verdragen voor, uh, voor uh, tegen dierenleed. Er zijn, er zijn wetten tegen dierenmishandeling. Maar die zijn altijd tegen mensen gericht. Een mens mag dingen niet doen. Maar Hè? ja, in, in, als ik dan een beetje advocaat van hand speel in dit verhaal... Ja. dan zeg ik van ja, eigenlijk is de, de kat in dit geval het wapen van de mens... tegen de onschuldige haasjes en uh, muisjes en... Uh, Vogels. Ja, dat is waar, maar het is natuurlijk uiteindelijk gewoon, blijft het een morele afweging en, en Hans die vindt het een en ik vind het ander. Kijk, er zijn ook boeddhisten, de, om, om het wat verder te voeren, er zijn bepaalde bepaald type boeddhisten die vinden dat je geen enkel dier mag doden en dat is heel goed recht. Ja. Maar ja, andere mensen denken daar weer anders over en het is natuurlijk ook zo dat uh, niemand vervolgd zal worden omdat hij een uh, vliegdood slaat. Maar je krijgt wel degelijk een proces aan je broek als je een hond hebt of een yeah, kat. Ja, yeah, ja. Yeah. En zo moet, het, zo moet je het toch zien. Het einde is echt zoek als je aan... Uh, dat, dat is helemaal niet te hanteren. Hè, dus je moet, ik denk, je moet gewoon denken... Iedereen moet, moet moreel zijn eigen kompas volgen. En, en voor, ja, voor de algemene regels hebben we, hebben we wat afspraken gemaakt. Mm. Maar het is gewoon niet zo dat een kat of een hond ergens recht op heeft... Nee. Ja, je kunt niet, een kat kan niet naar de rechter en een hond en een dier sowieso niet. Nee, en dan is het in dit geval is het niet eens uh, de kat of de hond waar we het over hebben qua rechten. maar we hebben het over de muizen en de vogels. Ja. Die inderdaad toch nog weer een, een trapje. Waarom staan die een trapje onder de kat en de hond? Of is dat in, alleen in mijn beleving? Nee, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar volgens mij is het gewoon een kwestie van. Uh... Hoe, tenminste, dat is mijn idee erbij, hoor. Hoe dichter het bij de mens staat, hoe uh, trigger het allemaal wordt. Ja. Yeah, yeah. en, en een zoogdier staat natuurlijk veel dichter bij de mens dan een insect. En een ja. huisdier, binnen de zoogdieren, staat een huisdier weer dichter bij de mens dan een, dan een wilddier, kan ik me voorstellen. Yeah. Dat weet ik niet, maar er is een... Um... Een leuke scène van Van Kooten en de Bie die zeggen van, uh, nou ja, dat ze eigenlijk geen vlees eten, maar ze kan knijpen dan wel eens een oogje dicht. <laughs> maar dan kan een koe bijvoorbeeld, dat vinden ze dan wel kunnen, want dan kun je met 600 man van eten. En een, <laughs> een kip vinden ze een twijfelgeval, want dat loopt ongeveer één op één. Maar mosselen, dat kan echt niet, want dan zijn ze massa moordenaar. Ja, nou, daar zit wel wat in natuurlijk. En daar zit ook wel wat in. Ja. Maar de, de, kijk, het hoofdpunt is gewoon in dit soort uh, discussies, tenminste als je de wet erbij haalt, het, het recht erbij haalt dan kun je eigenlijk niet zeggen, een, een dier heeft ergens recht op. Het is wel zo dat er dierenrechten bestaan... maar dat zijn afgeleiden van, van de menselijke moraliteit. Laat ik het zo maar noemen. Ja, ja, ja. Nou, ik vind het wel lastig. Ik vind, ik snap het. Maar Hans had het zelf ook heel goed door... dat hij een vraag stelde die even iets losmaakte. Maar meestal, meestal uh, uh, denk ik al vrij snel van... nee, maar daar gaat de vergelijking schreven, daar gaat de vergelijking schreven. En eigenlijk, hij heeft gewoon wel een punt... Ja, maar je kunt dat, dat het punt, ja, dat, dat ben ik helemaal met hem eens. Maar ik denk dat um, je komt er niet uit omdat je, om, omdat je dan heel strak gaat doorredeneren. En dan zeg je waarom dit wel en waarom dat niet? Nou ja, en dat zijn de morele afwezingen. Ja, ja, en plus dat... het feit dat het is altijd met dit soort verhalen dat, het, dat er geen uh, sanctiemogelijkheid is. Je kunt niet mensen gaan straffen omdat ze s'nachts hun kat buiten laten. Nou, dat, dat kan, dat kan nou. op zich wel. Als je, als je die kan, kijk, ik, ik woon zelf in Amsterdam. en. Je moet het toch niet in je hoofd halen om in het meeste parken je hond los te laten. Want je krijgt echt wel een boete. Ja, maar ik denk toch dat de politie, als ze al geen tijd hebben... om verkeersgevaarlijke situaties op te lossen... dat ze tijd hebben om in een weiland erachter te komen... van wie precies die zwart wit gevlekte kat is die ja. uh, door het weiland heen is ook zo, Is ook zo. En daar gaan we ook al. Want het is ook gewoon een... een, een, ja, een, een, een, een hoe heet dat? Ja, dus ze moeten hun middelen goed besteden, ook de politie. Ja. En je kunt... Uh, ja, je, anders zouden ze... Kijk, neem, neem maar eens, Misschien staat er in de verklaring voor de rechten van het wel van een dier heeft recht op leven en mag niet doodgemaakt worden. Dat zou, als je heel formeel redeneert... Zou dat inhouden dat je met een auto niet meer op stap mag... Omdat je dan tientallen vliegen per ritje om zee helpt, weet je. Dat zo zou je ook kunnen redeneren, maar... Dan is het toch een beetje, iedere consequentie vuurt zo'n teufel. Het moet ook praktisch blijven. Ja, precies. Ja. En katten, dat is gewoon, ja, dat is geaccepteerd. Ik ben opgegroeid in een boer, uh, nou ja, op een platteland, zeg maar. Ja, daar lopen honden op het erf ook gewoon los rond. En daar zegt ook niemand wat van. Nee. En het is, ik denk, je moet het een beetje praktisch bekijken. En als je, het, um, als je het helemaal wil beredeneren en rationaliseren, dan kom je er inderdaad niet uit, want dat is de uiterste consequentie. Ja, daar helemaal niks mag met geen enkel dier, omdat je ieder dier op zee kunt helpen of wat dan ook. En, en waarom zou een vlieg dan minder rechten hebben dan, uh, dan een kat? En dat is alleen maar omdat wij vinden dat het ene dier wat, ja, wat dichterbij ons staat en wat hoger ontwikkeld ook is. Ik bedoel, je kunt er ook alweer een uh, redenatie op loslaten, maar uiteindelijk blijft het gewoon wat wij mensen ervan vinden. En het is niet van wat die kat ervan vindt, want dat doet er juridisch gewoon ja. eigenlijk niet toe. Nou, duidelijk, dat dankjewel. Dat was het eigenlijk. Ja, nou, hartstikke goed. Fijn dat je even belde. Ik wil nog even een klein compliment geven aan degene die de muziek doet. Ja, die altijd zo snel oh. een heel toepasselijk nummer heeft. Oh, Dat vind ik erg leuk. Maar dat ben ik. Oh, dat doe je zelf. Ja, nou ja, ik krijg wel een beetje hulp van de mensen op de chat en vooral van Eline. Maar, oh, maar, maar, oh, maar, oh dat weet ik helemaal niet. Ik zit iemand achter de knoppen, maar erg leuk in ieder geval. Ja. Nou, dat vind ik wel fijn om te horen, want daar heb ik zelf altijd heel veel plezier van. Dat kan ik me goed voorstellen. Nou, dankjewel. Heeft mijn uitzending. Oké, okay, tot de volgende Doeg. keer. Dag. Um, Willem Ruiter. Ja, hallo. Hallo. Goeiedag. Ik was er net uh, ook even in verband met de katten. Ja. En Hans. Uh, <laughs> maar dit gaat over een, uh, een ander onderwerp uh, wat ik net hoorde. En uh, daar heb ik vaker over gehoord. Omdat er uh, meerdere malen al een mevrouw over gebeld heeft. Oh. En wel uh, de zogenaamde eetbare aarde. Ja. Uh, maar het gaat niet om eetbare aarde, maar om eetbare klei. En ik oh. meen dat het uh, rode, eetbare klei was. Ja, dat klinkt mij toch ook heel bekend in de oren, nu ik het zo weer zo hoor. Ja, ja. weet je eens weer te herinneren? Een ja. uh, mevrouw heeft diverse malen gebeld. Ik weet niet of het naar jouw programma was. Ik dacht ja. nou ook één keer. Ja. Maar in ieder geval naar, uh, naar Radio 1. Uh, ook s'nachts. En uh, die uh, propageerde het, uh, het eten van deze eetbare klei nogal. Ja. En ja, het zou geloof ik uh, gezond voor een heleboel, uh, een heleboel dingen zijn. Voor, uh, voor je ingewanden en uh, maag-darmstelsel. En uh, ja, ik weet het persoonlijk het, uh, niet zoveel vanaf uh, als zij. Dus ik hoop dat ze luistert en uh, dat ze nog belt. Maar uh, in een, uh, in een uh, goede natuurwinkel is er uh, meer informatie over te verkrijgen. Maar het is dus geen, uh, geen eetbare aarde, maar eetbare klei. Ah, Oké, okay. nou dan, uh, dat is even een hele goede toevoeging. Want ja. uh, ik ben in, uh, op advies van uh, degene die het vroeg natuurlijk ook even gaan, uh, gaan zoeken. En ik kom, ik kom toch wel heel veel tegen dat... Uh, dat er, dat er eetbare aarde is, maar oh. um, ja, wat, het, wat het dan precies is... misschien dat daar ook wel meteen de verwarring met de rode klei is, hoor. Ja, maar dan moet je ook nog even gaan, We gaan uh, zoeken naar eetbare klei. Ja, dan gaat het wellicht sneller. Maar het mooiste is altijd als mensen gewoon even bellen naar 0800 1121. Misschien die bewuste mevrouw, misschien iemand anders die het nog weet. Dan gaan we er vast wel uitkomen vannacht. Dankjewel voor de, ja, voor de tip. Ik hoop, ik hoop zeker dat, uh, dat zij belt, want ja. zij, uh, ja, ze, ze propageerde het, uh, het gebruik van, uh, van die eetbare klei nogal voor, uh, ja, voor diverse uh, aandoeningen. Dus, nou, uh, ja, je weet nooit wie die wakker is. Nee, precies. Oké, okay, dankjewel hè? Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, doeg. Daar, daar gaan ze. 0800-1121. Frans? Ja? Goeienacht. Goeienacht. Ik Zeg ik heb even een vraag een, een antwoord op het, tenminste dat dacht ik, uh, over die uh, twee blikken niet waar van dat telefoontje wat ja. is, uh, uh, en het is uh, leuk. Dan moeten jullie toch eens kijken naar, je woont helemaal in Kampen. Nou we hebben hier Rotterdamse serie. Hij is helaas weer afgelopen voor de dingen. Maar dat is, toen was geluk heel gewoon. Oh ja. Ja. Dat ken je hè? Ja. Nou, en dan, dan moet ik even aan toegevoegen dat Jaap Kooijman, dat is die buschauffeur, niet waar, dat is dus de, boven, de onderbuurman van Simon Stokvis, en Simon die heeft een zoontje, en dat zoontje dat heeft dus een blik bovenop zijn kamer, en uh, dat is de bovenbuurman, woont in Rotterdam-Zuid, <laughs> en die, uh, die kan zo met oom Jaap uh, een gesprek hebben. Dat gaat ook met een blikje, met een touwtje. Dat gaat van de bovenverdieping naar, de, de, de, naar beneden. En dan kan Jaapie die kan dus zijn, zijn, zijn oom aan de telefoon krijgen. Dat is al een uitvinding van, ik denk, van voor de oorlog. Ja, precies. Ja, dat, ja. Dat, dat, daarom, ik vond het zo leuk, omdat ze dat op een gegeven moment nog helemaal uit zaten te tellen. Ik denk, kijken jullie helemaal niet naar toen? Was gelukkig nee, nee, dat kijk ik niet. Erg hè? Oh! Oh nee, nee, nou maar ja. lieve Astrid, dan moet je even luisteren. Je, de serie is afgelopen. Hij komt ja. niet meer, want hij is s'avonds om half zes. Was ja. Het is er weer uitgegooid. Maar dat is een oud programma en daar lach je van. Ja, maar mee. Ik, weet ik, wel, ik weet wel wat het is. Oh? Ja, ik ken het wel, alleen ik kijk oh. het nooit. Oh, nou, dat, is, uh, dat vind ik dan jammer, want nee. ik verwerkelijk dat je ook gezellige muziek draait. Ik vind je een geweldig programma hebben. En, en het is, het is, uh, je blijft er gewoon voor wakker, joh, dat is niet te geloven. <laughs> maar dat ze zo lang kunnen zeuren over, over, over, over, die, die, die man met die katten. En dan denk je, oh, man, je schiet zelf beesten dood en je, je, je, je, ja. en je hebt het over een kat. Het is maar ongelooflijk. Het ja, is te ver gaan. Ja, nou, gelukkig. Bij, nog heel even over, toen was gelukkig heel gewoon, hè? Ja, toen was geluk heel gewoon. Het ja. is helaas weer af. Want het is ja. ook bij Max wordt het uitgezonden, namelijk. Nee, oh, toch? Herhalingen. Het nee. Zijn herhalingen oh, het de herhalingen. herhalingen bij Max. Nee. Want ja, het, was... het zijn herhalingen, maar ze zijn even goed nog hartstikke leuk. Niet waar? En nee. Gerard Koks, en Sims took Veers en Joker Bruijs die spelen erin. Het is, uh, nee. schijn, is echt leuk. Uh, uh, maar nou ben ik natuurlijk een Rotterdamse ja. jongen, dus dat is uh, dus dan logisch dat je dat een klein beetje meer aanspreekt. Ja, dat is het ook. Nee, het, maar het is wel leuk, want je, uh, ik zat te denken, inderdaad, Gerard Koks zit daarin. Ja. En die heeft, die heeft een uh, liedje gemaakt. Ja. Dat is afgelopen week nog alles ter sprake gekomen in mijn omgeving. Oh, want want het... ja, er wordt nog steeds namelijk erg gemopperd over de zomer. Oh ja, ja. En het is toen is het... weer voorbij die mooie zomer. Precies. Ja, ja. Dus wij... Nee, dat is diezelfde Gerard Cox. Ja, ja een geweldig artiest. Nou, niet waar eens maatje Simon Stolkvist heeft een mooi liedje gemaakt want je kent het lied wel van uh, Amsterdam van uh, uh, Parijs niet waar het wordt nacht en, en, en, en, en, en uh, je uh, nou je zingt je het, nog, het niet maar helemaal dat, op toe dat toon. heeft hij dus eigenlijk op een Rotterdamse manier heeft hij dat weer eigenlijk verwoord niet oh. waar Rotterdam wordt wakker <laughs> hè? wordt wakker ja nou ja dat is ja dat is dus dus voor Rotterdam tekst. is leuk ja. En zou zouden dus ze op een gegeven moment ook eens een keertje door moeten geven. Ik zal het je zo, ik ben niet meer zo goed bij, bij, bij stem. Nou. Ik wil je ook niet langer ophouden, want je bent natuurlijk ook druk bezig hier. Ja. Want het is een verdomd leuk programma. Je wordt ja. vaak gebeld. Het ja. duurt wel het kwartier soms wanneer je aan de telefoon hebt. Ja, dat, dat komt omdat natuurlijk... mensen maar door blijven praten. En, en, en, en nu ja, er blijven ze ergens een klein beetje lang nou. Nu nou zit ik je eigenlijk ook voor je telefoon. Ja, op te maar jij denkt, ik, ik ben er eindelijk. Nu pak ik ook mijn minuten. Ja. Nee, dat... dat dat klopt. Ik denk, nou, ik vind je zo gezellig, maar ik blijf nog even hangen. Nou, ik vind maar het ook dat, heel dat gezellig. dat wil ik ook niet. Kijk, ik wil die even wat, wat, wat, wat doorvertellen. Ja. En als je nou allemaal op een gegeven moment ergens eindeloos van je werk afzittert... Ja, nou, stel je dat voor. Vind ik, ja. Dat vind ik ook onzin. Dat kan niet, hè? En misschien zitten er nog een paar wachten achter me. Ja, en joh. En ook niet graag achter de kast. Die denken nu, wat praat die man nog. lang? Ja. ja. Zo is het toch? Ja. <laughs> zeg hartstikke bedankt. En ja, bedankt ik je dan wel eens een keer als er iets bijzonders is. is. altijd goed, dan spreek ik je dan Frans. Oké. Okay. Dag. Okay. Dag. Dag. En Gerard Koks voor Frans. <tied>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 Dat er geen einde aan kon komen, maar voor je weet, is heel die zomer alweer lang voorbij. Je spielt dauphin de la Place Dauphine en de Place Blanche à mauvaise vie.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 Ile Saint-Cœur van Jacques Dutronc was dat. En dan ben ik iets te vroeg, want het is natuurlijk nog helemaal geen vijf uur. Het is acht minuten over half vijf. En daarvoor Gerard Koks met het is weer voorbij die mooie zomer en ook dat is niet waar want we hebben helemaal geen mooie. Nou we hebben toch zeker denk twee misschien wel drie dagen mooie zomer gehad. 08011 Ik zit te denken. Ik kreeg van de wandelman nog een uh, berichtje van de week dat het zaterdag dat is morgen, nou, overmorgen afhankelijk van wat voor dag je nu leeft, maar in ieder geval zaterdag schijnt het mooi weer te worden. Dat we, dat het eigenlijk nog helemaal niet voorbij is de mooie zomer. 0801121 dat is uh, nog steeds het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En er zijn nog genoeg vragen onbeantwoord, dus bel vooral. Mark. Hallo. Hallo. Ik, uh, ik uh, kan je vrij moeilijk horen, maar ik zal mijn best doen. Ja. Um, ik wil je eerst even een compliment maken over je presentatie, want dat is de reden dat ik zo lang wakker blijf. Dankjewel, Mark. Want euh, ja, vragen is natuurlijk heel afhankelijk. Soms zijn er hele leuke vragen en soms denk ik van, nou, wat, wat is dat? Maar dat zal iedereen wel hebben. Ja, daar doe je maar, niks aan. Maar ik, ik bel over die uh, aarde. Over die uh, genezende aarde, zeg maar. Ja. Je hebt twee soorten. Oh, genezende ook meteen. Ja, nou, op tenminste, het geeft een zuiverende of reinigende werking. Oh. Je hebt uh, aarde voor inwendig en aarde voor uitwendig gebruik. <laughs> ja. En ik uh, kon, kon het vroeger krijgen bij de apotheek. Maar de mijnen verkoopt het niet meer. Maar nu haal ik het bij de natuurwinkel. En ik lees altijd. Uh, ja, gewoon de achterflappen zo. Je, je kan het gebruiken voor, uh, voor je tanden. Voor tandvlees. Het is uh, prettig voor je maag. Als je het tenminste prettig vindt. Dat moet je dan ontdekken natuurlijk. Uh, ja, er zijn. Ja, je darmen. Er waren in ieder geval meer dingen. Ik ben een beetje kwijt waar het vandaan komt. Maar het heet LUFOS. Lufos. Kan je ook vinden, neem ik uit. het woord Lufos. Dus niet Lucas, maar Lufos. L-U-V-O-S. <laughs> Oké, okay, is dat een merknaam of is dat de naam van het spul? Sorry? Is dat het merk ervan of is dat de naam van het spul? Volgens mij is het het merk. Oh nee, het is merk inderdaad. Volgens mij inderdaad. is er maar één ja. merk van, en uh, tenminste dat ken ik... En ik werd het op een hele grappige manier ook leren kennen. Want ik had in het begin ook zoiets wat is dit? Hmm. Maar uh, ik heb voor gebruik is type 1. <laughs> dat is handig om te onthouden. En uitwendig ja. is dus, ik weet niet precies waarvoor... Dat zal type 2 zijn. Ja, maar oh. dat, heb ik nog nooit dat heb ik nog nooit gebruikt. Maar daar heb ik ook wel positieve dingen voor mensen gehoord. Maar ik heb het vooral voor mijn maagdoende tijd gebruikt. Het enige waar je mee uit moet kijken, als je medicijnen gebruikt, officiële, dan moet er iets van drie of vier uur tussen zitten. Oké. Okay. En als je een maagpatiënt bent en je wil geen pillen, dan uh, kan het wel eens een uitkomst zijn. Want dat oh. geeft een prettige laag in je maag. En dan moet je een beetje smurrie maken met een uh, plastic lepeltje. Want eh, uh, hoe heet dat? Ijzeren lepel gaat natuurlijk oxideren. Oh ja. Dus, uh, en dan is het een beetje zo'n raar goedje. Want ik vind het niet uh, goor, het smaakt heel uh, puur. En het is ook uh, goed spul. Dus. Maar even, even voor mij, wat koop je dan? Koop je dan poeder of koop je dan uh, iets wat eruit ziet als, uh, al, dus, al het, als klei? Is, is gewoon, het ziet eruit als aarde, ik zou het ook geen klei noemen, want het, klei dat is uh, nappig, weet je wel. Dat is uh, kleverige zeg schimmel. Maar. Ja, precies. Maar dit, dit is gewoon een soort uh, ja, kakao-achtig. Oh. Het ziet er lichter uit. Het is absoluut niet gorm. Misschien kan je op internet een plaatje zien. Ik zou het echt, euh, als je het niet nodig hebt, zou ik het niet kopen. Het kost 15, 16 euro, maar ah. als je het een keer kan eten, het is echt niet, niet vies. Het is gewoon puur, ja, het is een kwestie van smaak wat je vies vindt. Maar het is niet, niet dat je echt door een grens moet of zo. Je hoort eens uh, Chinese middeltjes waar je echt uh, zwaar van uh, hè, ziek van wordt. Ja, oké, okay, ik zie inderdaad goed. nu plaatjes van een soort poederachtig... Uh... Tandvlees in ieder geval, ja. maag, darm... Uh, ja, uitwendig kan ik dus niet zo goed overoordelen, maar ja, ja, in En eet. hoeveel neem je dan, Mark? Um, ik neem een eetlepel of een, thee, een theelepel. Ik doe dat een beetje op gevoel, want ik, ik wou dan in die tijd gewoon een stevige maag, een laag in mijn maag hebben. En dan gewoon goed met water en een beetje gezond gestand, verstand gebruiken. Kijk, ik zit nou met andere medicatie ook, dus nou doe ik het niet meer zoveel. Hmm. Omdat je dan moet gaan rekenen, weet je. Dat, ja. dat wil ik dan liever niet. Uh. Maar waar gebruik je het voor dan? Waarom... Uh... Voor de maag. Ja, maar en dan? Omdat je maagpijn hebt? Ja, een... zuur, zuurbranden, uh, uh, snel spugen, dat soort uh, oh. flauwekul. Oh, ja. En dan neem je een hapje klei? Ja, dan is het rustig en dan uh, heb je er een paar uur plezier van. Ik zit al meer te denken aan mensen die bijvoorbeeld uh, ja, van alles al geprobeerd hebben met de maag. En dat uh, ja. lukt maar niet. Het geeft in ieder geval rust. Nou, als je echt een maagprobleem hebt, dan kan je echt goed, uh, goed lastig. Nou, en geeft dat dan, slaap. als je, als je klei gaat eten dan niet? Dan geeft dat geen problemen met de stoelgang? Ja, nou, dat is wel een voordeel juist. Want het is natuurlijk. Het oh. vindt op een goede manier zijn weg. Oké. Okay. Nee, ik denk, ja, dat kleien. Ja. Uh. Nou. Ja, maar dat had ik wel grappig vind, want als het echt goor zou zijn, dan zou ik het niet uh, zeggen. Nee. Want, ja, of je moet het zeggen uit humor, maar ja. dat zou ik dan niet uh, voor, voor heel Nederland zeggen. Maar ja, het is gewoon niet, niet vies. Ik bedoel, nee. het is, heb je wel eens iets gegeten wat, wat een beetje gewoon zuivere aarde, je weet? In Nederland, als je normale aarde zou eten, dan doe je niet zo grappig, omdat je weet dat het meestal goor is. Ja. Maar dit is gewoon, uh, ja, de eerste keer kocht ik het bij de apotheek. Maar gaat het ook niet tussen je tanden dan zo kraken? Ja, het maar is maar dat niet je is dat je, je zand je eet. Wennen, ja. Ja. Maar het is ook gezond voor je tandvlees. Het ja. is niet erg om je mond mee te spoelen of zo. Oh. Nou, ik vind het interessant. Uh, even kijken. Ja, tanden was ik nog vergeten te zeggen. Wat was je tanden nog vergeten? Nee, dat had je gezegd hoor, een paar keer. Ja, ja, okay. ja, ja. Ik heb dus nog wel een, een, een, een soort uh, discussieachtige gevraagd, als dat kan. Mm. Mm. Ja, nu heb je het al aangezwengeld, dus ik kan geen nee meer zeggen. Jawel, Dan denken mensen allemaal, waar ging het over, waar ging kan, het kan over? Kan wel. Nee. Kan, kan wat, wat is het onderwerp? Nee, ik wil, ik wil hier niet voor het blok zitten. Dat was mijn bedoeling niet. Ja, maar het is al te laat. En dat komt omdat we allebei kattenliefhebbers hebben zijn. Laat ja, meenemen. dat zal het wezen. Wat is je vraag? Ja. Nou, weet je, ik vond de discussie wel grappig over dat, de, dat we in de CAO uh, uh, moet geregeld worden dat mensen ook uh, thuis kunnen werken. En dat het <laughs> gewoon volgens de wet mag en zo. ja. En jij begint te lachen. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd, thuiswerken. Maar het is nog best ingewikkeld. Nou, maar wat, ik, wat, wat me daar goed. Ik heb dat al, al jaren, dacht ik, van. Als je gewoon een combinatie zou kunnen maken van uh, drie dagen thuis en twee. Of drie dagen op je werk en twee dagen thuis. Mm -hmm. vol, volgens mij, weet je wel, dan uh, lost zoveel, zoveel problemen op. Het hangt een beetje van het beroep af. Tuurlijk. Want als vrachtwagenchauffeur werkt het heel beroerd thuis. Nou, ik kan je wat vertellen. Ik heb, omdat uh, ik geen keer ben, veel zorgen over. Dan zou ik dus elke keer bij een andere collega in, thuis in bed belanden. Ja. En ja, bij... Als jij dan ergens gaat werken, moet bij iemand thuis, dan moet er wel een slaapkamer zijn. Ja, maar neem zo van, dan neem dan... Ik, ik heb dan zelf zorgen over, dus dan moet ik moet ik naar degene die mij die zou moeten werken die kan naar de thuiszorgmedewerker. Dus, dus dan moet ik als jij dan dan moet ik naar kampen komen om een zeep voor jou mee te nemen en dan. Ja, en dan mag je, je bij mij in bed en dan zorg ik de hele dag voor je. Ja, maar dan moet ik de volgende dag naar een andere collega. Ja, precies, dan moet je weer door naar degene die dan dienst heeft, ja. Ja, maar ik vind het wel uh, serieus uh, in die zin. Ja. Uh, Files is geen probleem. En volgens mij als je mensen verantwoordelijkheid geeft, weet je, uh, en dat ze dan wel prettig in hun eigen huis kunnen werken. Ja. En dan weet je tegenwoordig internet hebt en alles. Ja, ik had op zich, ik heb het er echt geprobeerd en ik heb er ook wel eens een uitzending over gemaakt. En het heeft heel veel voordelen. Alleen waar het volgens mij uh, misgaat, is het overzicht. Dus er zijn, heel veel, er zijn ook heel veel nadelen. Want je moet natuurlijk ook thuis een goede werkplek hebben. Je zit met kosten. Bijvoorbeeld als ik thuis werk dan, uh, en ik telefoneer veel. Dan moet ik dat allemaal weer gaan uh, bijhouden. Wat ik ja, maar voor mijn werk en wat voor thuis. tegenwoordig dus kan je toch organiseren. Ja, maar het, is, het, vergt wel, het kan allemaal wel. Maar het vergt een hoop organisatie. En dus tijd en dus geld. Voordat je dat, kunt, uh, voordat je dat allemaal onder controle hebt. Het maar het loven, grote probleem... Nee, het, het grote probleem is ik heb toevallig dat ik laatst een hele leuke uh, uh, klus kon doen. Dat ik uh, voor iemand een tijdje kon werken. En dat ik zei van, nou, prima, maar ik moet een deel thuis doen. Want dat scheelt mij heel veel reistijd. En uh, uh, dan uh, zit ik ook met, nou, ja, met kinderentoestanden, ik zeggen, maar ik kan heel veel thuis doen. En dan hoor je al bij iemand van, oh jee, nee, want dan heb ik geen idee of ze er uren wel maakt. En wat ze precies maakt en wanneer ze wat doet. En dat, dat kan niet. en Weet je, dus dat... Uh, daar er gaat zijn wel mensen met een bepaalde kantoorfunctie of management die het wel doen. En dat kan ja. wel weer door dat internet zo verder ontwikkeld is. En technisch kan het allemaal. Ja. En wat ik, wat ik dan denk, volgens mij uh, gaan mensen eerder harder werken dan minder hard. Ja, dat, dat ze in hun ook. eigen omgeving ja. zijn. Ja, je denkt dat iedereen alleen maar profiteert en nooit eigen verantwoordelijkheid neemt, dat geloof ik. Niet. En dan moet je gewoon de goede mensen aannemen. Precies. Je ja. kan Weet je wel? maar het lijkt me zo geweldig, omdat je, omdat je dan ook de ja, met fillers zit je niet en je zit niet met allemaal uh, flauwekul en je kan dan zeggen van ik doe twee dagen wel dat ik collega's zie of drie dagen, ja. want dan gaat het dan toch om, ja. weet je wel. Dat je, dat je ja, maar zien. dat is ook alweer lastig hè? Want dat betekent dat je eigenlijk ook weer dagen moet organiseren... dat iedereen er is. Want anders dan zie je, weet je van elkaar niet waar je mee bezig bent. en uh, dat wie Dat vind het toch wel vaak niet in Nederland. Haha. Nou, dat ook. Maar, ik, ja, maar je, je kan ook nog zijn dat je binnen een bedrijf... dat mensen totaal niet meer weten waar hun collega's mee bezig zijn... wie hun collega's zijn. <lacht> ja, en, en wat ook nog zo erg is, dat is ook typisch Nederlands... dan ga je organiseren dat iedereen... Um, uh, iedereen tegelijkertijd een dag op het werk is. En dan is die hele dag al weg. Met, hey hoe is het met jou? Hoe is het met je kinderen? Goh, yeah, doe oh. jij nog steeds aan Nordic Walking? Wat leuk! Ja, ja, ja. Nou, en zo, dan is het... Dan is het, dan is het ben je die dag ben je als baas al kwijt... omdat je personeel alleen maar aan het oude kletsen is. Ja, dat zie je ja. ja, precies. Maar het ja? leek mij gewoon ideaal. Weet je wel. Ik probeer me dan te verplaatsen. En als je zou moeten werken, dat je dan denkt. Ja, maar wat heb jij? Dat je, je zegt nou, het ik, heb, ik heb. Nee, maar ik, ik heb. Ik zit in de rolstoel en uh, slechte ogen en zo. Voor mij zit werken er niet in. Nee, maar voor jou zou dus thuiswerken wel heel makkelijk zijn. Ja, precies. Ik heb er ook ah. wel serieus over gedacht voordat ik andere problemen kreeg waar dat niet ging. Ja. Kijk, jij bent te jong, maar ik ben waar jong. Ja, bestaat het maar, nog, ja? Ja, ik hoop het nog wel. Nou ja, ik heb, nou, ik heb voor, mij, voor mij is het niet zo'n probleem. Ik zit tafel, denk ik, ik ben gelukkig geen twintig meer. Maar hoeveel jaar ben je dan? 44. Ach joh. Weet je, dan ze, tegen mij zeggen ze niet van uh, schoppen je aan het werken. Dan confronteer ik ze gewoon. Nou, zeg, geef me maar wat. Ja. <laughs> nou ja, voordat je het weet, sta je koekjes in te bakken hoor, ergens in de fabriek. In te pakken. Ja, maar best. Ja? Ik doe ik mijn kat wel mee. Ja, <laughs> ja dan duurt het niet heel lang, denk ik, ik. Ik hou trouwens mijn kat binnen. Ja? Want ik woon in de binnenstad. Oh ja. <laughs> ja, ben je bang dat hij onder een auto komt? Niet dat hij, uh... Nee, maar hij, hij komt buiten gewoon. Oh. Nee, maar weet je waarom ja. ik zo reageer, reageer op die kat? Ik vond dat die man best wel een punt had, maar hij ja. raamde zo vreselijk door. Dat is ook zo. <laughs> maar ja, dat zijn de leukste. Goed, dankjewel Mark. Ja, ik ben, ben vrij eerlijk, sorry. Ach ja, daar ja. hebben we zo'n hekel aan. <laughs> maar nu ga ik ophangen. Oké. Okay. Doei. Doei. Hoi. Ja, ik ga, ik ga even een crypto voordragen. Ja, er zijn echt mensen die zitten daar al een uur op te wachten. Het spijt me heel erg. Het cryptogram. Als je de oplossing weet, 0800 1121. En de opgave luidt deze nacht. Um, vierkante ster. Een vierkante ster. vierkante ster. Oplossing moet bestaan uit elf letters. Volgens mij is die heel goed te doen. Dus bel snel naar 0800 1121. Ehm, um, Ike. Uh, Gert-Jan, sorry. Ja. Hallo. Daar ben ik, ja. Weer opnieuw. Wat weer opnieuw? Ja, god, ja, ja. Je wordt een beetje verslaafd aan dit soort programma's, hè. Ja. <coughs> ik heb nog iets over dat groenteverhaal. Oh. Ja, ik ben een leek op dat terrein. ja. Maar ik heb me uh, recentelijk, of al een half jaar geleden of zoiets, hebben u me laten informeren over het zogenaamde uh, uh, AGF-pakket. Uh, uh, ja. Dat staat voor aardappelen, groenten en fruit. Ja. Dat is een uh, complex van drie. Uh, wat, op de, wat ik tegenkwam van iemand die op de Albert Kuipmarkt met AGF stond. Ik ja. dacht er afhankelijk niks van. Nee. En tot ik uh, twee maanden geleden in Friesland een grote truc met oplegger uh, zag rondrijden met aardappelen, groenten en fruit. Ja. Dat blijken drie verschillende categorieën te zijn. Ja. Die aardappelen, die worden namelijk in uh, deze tijd, september, oktober geoogst... Ja. En die hebben de, um, het hele jaar min of meer dezelfde prijs. Dus als er een, een, een mislukte oogst is, dan hebben ze een hoge prijs. Dan hebben ze een goede oogst, dan hebben ze een lage prijs. Maar dat is dus als het ware over het hele jaar verspreid. Ja. Aan de andere dan spring ik even over de groenten heen, waar het net over ging. Fruit is heel duidelijk seizoengebonden kersen of haakbijen of wat dan ook, die zijn een korte periode op de markt met de bijbehorende prijs en dan zijn ze weer weg. En die gronden zitten daar min of meer tussenin. Ja. En uh, of ze al of niet worden ingemaakt, vroeger de, ging dat in wegflessen en zo, ja, dan probeerde men ja, dat ja. voor het hele jaar vast te leggen. Maar of het nu pultjes zijn, Kenia of spruitjes in Egypte, die, die, die komen via uh, Antwerpen, komen die op de Europese markt. En die zijn dus ook voor een groot deel uh, vastgelegd wat prijs betreft. En een, een groot deel van het seizoen uh, leverbaar. Ja. Dat is een beetje het aparte verhaal van dat groenteverhaal. Ja. En ik had het niet geweten, waar het niet, dat ik uh, ooit iemand, uh, die op de Albert Kuip in Amsterdam, langzamerhand uh, wordt dat bekend dat ik in Amsterdam zit, uh, AGF, dat is een aparte categorie. En uh, daar is geen spel tussen te krijgen, die drie verschillende werelden. Vroeger had je ook aparte aardappelhandelaren. Die hadden vijf soorten aardappelen, maar die waren ook het hele jaar leverbaar. En, en uh, je, je nou, eigenheimers, of bindjes, of wat dan ook. Die namen kan ik kan allemaal niet reproduceren. Maar dat was het hele jaar constante prijs. Ja. Dus die groenten zitten daartussenin. En dat is wat ik een beetje. wat dit aan de orde kwam over die. Uh, Welke, over welke grond? het ging het toch weer. Maar goed, dat, uh, je snapt wat ik bedoel. Ja, hij had het over peentjes, maar het ging peentjes, over alle groenten. of het nou spruitjes zijn of peentjes. Ja. Maar die, zijn, die zitten tussen de aardappelen en het fruit. Dat ja. is een, een lange periode, een constante prijs... op basis van de oogst enzovoort. Ja. Uh, ja. Nou, dat, dat wilde ik eigenlijk melden. En voor de rest vind ik het jammer... Oh. dat wil ik ook nog wel melden... Ja dat over uh, oudere vragen... maar dan moeten jullie maar nog eens een, een, een, een aspirant uh, journalist voor inhuren... om ja. oudere vragen uh, die niet echt beantwoord worden... Ja. om die nog een beetje op een rijtje te zetten. Want ja. Ik had vorige week ook weer een, een, een aanvechting om in die telefoon te klimmen. Het is wel leuk om een aantal vragen die eigenlijk niet echt beantwoord worden... maar toch, wat mijn gevoel betreft, reëel zijn om... Uh, Alsnog, ook al duurt het een week of veertien dagen, ja. maar goed, dat is een min of meer, uh, hoe moet ik dat noemen? Een... Om die gewoon weer terug te laten komen. Ja, daar zitten ja. vragen in die ik ook uh, al of niet zelf gesteld, maar ook van andere mensen <laughs> heb gehoord, van, die komen eigenlijk niet tot een echt antwoord. En uh, ik weet ook het, het terugkoppelen van dit soort uh, programma's, dat is uh, ook al uh, moeilijk. Ja. Uh, uh, maar het is wel leuk om daar een, een, een, een aspirante, uh, journalist in op opleiding bij de NOS of uh, bij, <laughs> bij Omroep Max, om die ja. daar een scriptie over te ja. laten schrijven. Oh, dat zou mooi zijn, ja. zeg. Stot Dikkie. Nou, ja, dat klinkt ja, als, jullie als een... Hebben de opnames. Jullie hebben de opnames ook, ja. dus. Uh, uh, maar goed, meer heb ik eigenlijk uh, vandaag ja. niet te melden. Ik, ik neem hem mee voor de evaluatie, gaat jan Oké, okay. veel succes en okay. ik blijf luisteren. Dank je wel. Oké, okay. 0800-1121. Dick. Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, nou, ik heb een antwoord op de vraag van dat, die bekeuringen van het gasveld. Ja. Als ninderkant heeft te maken met de Algemene Plaatsverordening. Ja. En dat is een, een kapstokartikel. Een kapstokartikel? Een, ja. ja, en daar kan, daar kan de politie of, een, of de, de ambtenaren ja, de, of de, of de, kunnen daarop reageren als de overlast wordt veroorzaakt. En eh, dat betekent gewoon ja, dat, dat als iemand in een gasveld zit wat. Wat eigenlijk niet mag officieel, is het voor overlast. He, bijvoorbeeld alcohol drinken in het openbaar, mag ook niet. Nee. Dan kan men daar tegen optreden. optreden. Ja. En dat is een artikel wat we vaak wordt gebruikt. Er zijn meer artikelen in de APV, bijvoorbeeld ook dat je niet met uh, schuldigvinders op over de straat mag lopen. Waar de mag de buurt, je niet mee, je mee op s uh, uh, okay. van, dat, dat je bijvoorbeeld dan ergens uh, zou, zou, zou, zou kunnen opplakken van, van posten enzovoort. Dus. En dan kunnen ze dat yeah. posten worden geplakt in de omgeving, wat niet mag. Yeah. Bepaalde plaatsen kunnen ze je op aanhouden, dat je dan met, met een kwast en een emmer verder of ofzo. Okay. En dat geldt ook een beetje voor die, uh, ja, voor dat, die overlast. En zullen er zullen een klachten zijn gekomen en dan kan de politie optreden. En dan hebben ze een artikel van Vrienden van Grasveld. Want als er een hekje omheen zit, dan is het een pensioen. En dan mag je niet inlopen. En ja, ja ook het losloop-hondengebied is er ook in opgenomen. Dus het heeft allemaal te maken met de ATV. En doorgaan, reageer ook als er klachten zijn. Oké. Okay. En nou zei u ergens halverwege uw verhaal, je mag niet met mm over de straat lopen, wat was het? Drank? Nou, uh, in het APV staan heel veel artikelen die ja. uh, bijvoorbeeld in Zuidse waar ik dan woon. En uh, er staat bijvoorbeeld je mag je bijvoorbeeld s'avonds naar negen uur niet meer met uh, gereedschap over de straat lopen, met een verf of met een kwast of, of met een hamer op uh, een reedschapskist. En dat is gewoon gemaakt, dat zullen dat je niet op aanspreken... maar stel dat het in de, is ingewoken in de omgeving van de woning... een inbak is gepleegd, ja, dan, dan kan men zeggen... hé, hey, waarom heb je de reedschapskist bij je? Uh, en dan kan men mogelijk herleiden dat je dat... om um, um, uitsluit dat je er niet bij betrokken bent. Dus er zijn artikelen ja. uh, die gemaakt zijn voor de politie... dat als ergens iets uh, vermoeden is van overlast... Ja. Dat iemand ergens kunnen aanspreken. Dan kunnen ze ingrijpen. Oké. Okay. Nou, bedankt voor de ja, toelichting. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Oké, okay, bedankt. Goed dag. Goedendag. Nou, uh, dat is in ieder geval een vraag die eigenlijk al wel uh, beantwoord is. Net als de vraag over groenten. daar hoeft ook niet meer over gebeld te worden. Maar er zijn nog genoeg vragen waar wel over gebeld kan worden. En uh, straks na het nieuws zal ik even een overzicht geven. Maar ik geef nu alvast nog een keer voor de zekerheid... het uh, gratis nummer dat je kunt bellen voor uh, antwoorden. Maar ook nog steeds met vragen 0800 is dat en dan 1121.